Jan Verreeke, organisator van de Night of the Proms. Een drastische verjongingskuur dit jaar. Drastisch klinkt zo, zo uh, erg, zo dramatisch. Een uh, doorgedreven verjongingskuur, laat het ons zo noemen. Ja, klopt. Nu, we zijn al een aantal jaren bezig met verjonging. Maar we hadden het gevoel dat we nog een tandje moesten bijsteken. Of van, van vierde naar vijfde gaan. En dat doen we dan dit jaar. Het belangrijkste, zichtbaarste verandering is het feit dat we een nieuwe dirigenten hebben. Dat hè, Robert na 25 jaar... Superdienst kans geeft aan jong talent. Idem wat betreft presentatie. Na 30 jaar niet meer Karel, maar dus Kobe Ilsen. Maar wat we inhoudelijk ook gedaan hebben, is het bord helemaal proper geveegd. en is van nul begonnen. En hoe kunnen wij hier nu een show maken? Hoe zouden we dat in 2015 doen? Alsof we het nog nooit gedaan hebben. En dus dat levert, maar dat moeten de mensen komen zien, we kunnen dat bezwaarlijk. Onze setlist gaan prijsgeven, dat zou de fun vergallen voor een heleboel mensen, maar we hebben nu ideeën over hoe we gaan beginnen en hoe de flow helemaal in elkaar zit, helemaal anders dan wat we het ooit hebben gedaan. Je hebt daar zelfs uh, samengewerkt met een team van consultants, mag ik het zeggen, die, die jou ad advies hebben gegeven. Ja, ik heb het de, daarnet de tank tank genoemd, omdat ik goed genoeg besef dat uh, ik het zeker niet kan. Ik heb dertig jaar naar de Proms uh, voornamelijk uh, zelf geprogrammeerd en, en in elkaar gestoken en uiteraard geluisterd naar andere mensen. Maar dat toch vooral mijn eigen zin meegedaan en gewerkt met mijn eigen muzikale smaak en aanvoelen, daar heb ik nu ook eigenlijk drastisch mee gebroken en jongere mensen geraadpleegd Thomas van der Veken is er één van hij is klassiek geschoold maar zit ook in media hij is bekend van radio tv dus die, die voelt beter aan wat er vandaag verwacht wordt van een evenement als Night of the Broms en we veranderen niets aan het concept het concept blijft de plek, misschien wel de enige in de wereld waar alle muziek welkom is en respectvol wordt behandeld en respectvol wordt gespeeld dat blijft, alleen welke muziek en hoe, hoe spelen we die? En kunnen we dingen actualiseren? Kunnen we dingen naar de 21ste eeuw brengen? Daarvoor zijn er gelukkig ideeën gekomen van andere mensen en die gaan we ook gewoon toepassen. Niet en niet meer half, maar volledig. Het heruitvinden van, van zo'n concept, van zo'n show, is er dan alles ook in vraag gesteld? Bijvoorbeeld, moeten we de naam behouden? of Dat is eventjes, eventjes, maar dat heeft niet lang geduurd. Waarom zouden we dat doen? Ik denk dat Night of the proms toch nog altijd een positieve klank heeft. Uh, meer dan 9 miljoen bezoekers al gehad. We moeten er nu gewoon voor zorgen dat mensen vanaf nu weten, Night of the proms is terug mee met zijn tijd en is misschien zelfs een klein beetje hip terug. Wat we 30 jaar geleden waren wij de new kid in town en we hebben een enorme bezoekersaantallen opgebouwd... ...omdat iedereen zegt, dat moet je gezien hebben... ...dat is fantastisch, die sfeer enzovoort. We zijn dat dan de laatste jaren misschien terug een beetje kwijtgeraakt... ...wel, we gaan dat terug opbouwen. Wil je dan ook een jonger publiek... ...door die studenten voor een stuk uh, aantrekken? Iedereen is welkom natuurlijk... ...maar um, natuurlijk, er is een enorm veel meer aanbod nu dan vroeger. We moeten aansluiting vinden terug bij de jongeren. Zijn het nu de jongeren van 18 of zijn het de jongeren van 25, 30? Dat is niet zo belangrijk... Um, we, gaan, we hebben ook de laatste jaren gemerkt dat er steeds maar meer uh, mensen die nog in middelbare school zitten. Naar, naar de Broms komen. Dus hein, Gavin de Groot past in dat plaatje ook een beetje. Hein, Scala past daar ook wel een beetje in. Dus iedereen is welkom. Maar het is duidelijk dat we uh, willen aansluiting terugvinden bij de jongere muziekliefhebber. En dat we die willen stimuleren en uitnodigen om ons te komen ontdekken als ze ons nog niet zouden kennen. De uitdaging is natuurlijk die hippe bands die dat... Zeer populair zijn bij, bij jongeren, om die te kunnen boeken, dat is bijna een onmogelijke zaak, omdat die gigantische gages vragen. Ja, het is ook maar waar je de definitie van wie zijn dan de hippe bands die wij zouden per se moeten boeken. Uiteraard, er zijn onbereikbare namen, dat is al altijd zo geweest. Uh, maar Basement Jacks is bezwaarlijk een, een oude een has-been te noemen. Uh, Gavin Agro is dat eigenlijk ook zo. Not alleen Brugler is ook nog maar pas 40. Er zijn geen, uh, als je vergelijkt met een paar jaar terug, toen dat we in één jaar John Fogerty, Grace Jones, uh, de zanger van Colden Earring, Barry Hale op podium hadden, en John Miles en Robert en, en Carol, dat waren allemaal 60-plussers. Dan is het, ziet het er nu heel wat beter uit. De keuze om voor Scala te gaan, te vervangen van Finn Fleur, is dat ook al met Amerika in het achterhoofd, omdat Scala toch een naam is in, in de States? Nee, dat heeft daar eigenlijk geen rol bij gespeeld. Het gaat puur om de, om de zin om te tonen van kijk wij luisteren ook nog wel eens naar wat andere muziek en wij vinden wat Scala doet uh, super uh, dus zij hebben ze gaan opzoeken en gevraagd uh, hebben jullie daar oren naar hebben jullie daar zin in en zoals Steven daarnet heeft, heeft gezegd uh, hij schrok er een beetje van hoeveel zin we daar wel in hadden en hoe, hoe, hoe, in welke mate we bereid waren om in te gaan op hun verzoeken en hun wensen omdat we dat echt eens zouden doen dat heeft eigenlijk met Amerika niks te maken, nee. Het gaat om, de, om wat Scala ons kan brengen en op, op deze shows die nu komen. Het is niet zo dat Scala het nieuwe koor wordt van de proms Vinfleur uh, kan er uh, in 2016 terug bij komen. Dat is, uh, dat is inderdaad, ze zijn geen, geen afspraak gemaakt op lange termijn. Al lachend heeft Steven al eens gezegd, ja, ik ben er zeker van, ze gaan ons terugvragen. Voordat het gedaan is, vragen ze ons al terug. Kijk, uh, dat is, daar is nog niks over gezegd en eigenlijk... ...denk ik dat het leuk is om op die positie eens te kunnen veranderen. Maar en dan denk ik dat we volgend jaar terug Fien Fleur vragen... ...en dan, dan zien we wel weer. Vin Fleur heeft ook een troef in zijn samenstelling. Zij zijn een gemengd koor. Hè. Scala is enkel vrouwenstemmen. Wat zeer tof is. Maar qua repertoire meteen een beetje beperkingen oplevert. Maar we gaan nu de troeven uitspelen. We hebben al over Amerika gepraat... Net de de Proms, daar eigenlijk in de markt zitten, dat is natuurlijk van, van nul beginnen. En dan merk je ook van een, een brand dat ongekend is, daar in die bestaande concertmarkt uh, plaatsen, dat dat uh, niet zo eenvoudig is, wellicht. Dat is nooit eenvoudig geweest. En daar zeker niet. Dat klopt. Dus goed, we... We waren heel enthousiast toen we terugkwamen van die eerste concerten. Het is niet zo gemakkelijk om de volgende etappe te kunnen uitvoeren. We hadden even de hoop op een hele grote tournee. Uh, gelukkig is dat niet doorgegaan, want we waren er eigenlijk niet klaar voor. We zijn nu aan het kijken om volgend jaar terug te gaan met een beperkt aantal concerten. Om uh, aan te tonen dat wij bij de tweede passage beduidend groeien in ticketverkoop. Dat is eigenlijk wat er nu nodig is om dan de volgende fase te kunnen ingaan. En dan ga je in zee met een Amerikaanse organisator, AEG en Live Nation of zo? Wij, werken, wij hebben samenwerkt met AEG en zijn van plan om dat opnieuw te doen. Uh, natuurlijk, dat betekent ook investeren. Hè. Je hebt het zelf in je blog gezegd dat de eerste editie behoorlijk wat centen gekost heeft. Uh, en, en de return er niet meteen is. Maar jullie kunnen dat aan? Ja, we kunnen dat aan als we voorzichtig blijven. En We waren bijna even onvoorzichtig aan het worden met die hele grote tournee. Dat, uh, dat was ineens uh, te groot en dat ging te veel zijn. Dus... Goed dat we daar op tijd mee gestopt zijn. We hebben nooit een concert aangekondigd of in verkoop gezet. Dus uh, wij kunnen nog wel wat aan. Niet maar de, goed, dat stopt ooit wel eens een keer natuurlijk. Maar dus wij, wij willen graag ons punt bewijzen naar in volgend jaar van Kijk, dit evenement als het terugkomt heeft al wortel geschoten in, in een markt. En kan vandaar verder groeien. Oké, okay, dankjewel Jan Vreken. Veel succes met de Nuitdose Proms in binnen- en buitenland. Dankjewel.